Het is negen uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een van de leiders van de Taliban heeft een brief geschreven... aan het Pakistanse schoolmeisje Malala. Zij raakte vorig jaar zwaar gewond... doordat ze door de Taliban in haar hoofd werd geschoten. De Taliban-leider schrijft dat hij geschokt was door de aanslag. Malala is volgens hem niet beschoten... vanwege haar campagne voor onderwijs aan meisjes... maar omdat ze de Taliban belasterde. Hij wilde dat hij haar had kunnen waarschuwen... om te stoppen met de kritiek... Nelson Mandela gaat opmerkelijk vooruit. Dat heeft zijn dochter Cincy gezegd in een interview met het Britse Sky TV. Cincy bezocht haar vader gisteren en zegt dat hij televisie zat te kijken... en dat hij haar begroette met opgeheven hand. Mandela werd begin juni opgenomen in het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand werd meerdere keren omschreven als kritiek. En de verwachting was dat hij niet lang meer te leven had. Morgen wordt Nelson Mandela 95 jaar. De A12 bij Arnhem is vanmiddag urenlang helemaal afgesloten geweest na een ongeluk. Een vrachtwagen vol boter en kaas was door onbekende oorzaak door de vangrail geschoten en helemaal gekanteld. De chauffeur kon zelf uit de cabine klimmen. De lading kwam op de snelweg terecht. Er wordt nog steeds opgeruimd. Inmiddels is één rijstrook weer open. Op de tweede dag van de Nijmeegse Vidaagse hebben 857 lopers de finish niet gehaald. Dat is iets minder dan gisteren. Toen vielen 917 lopers uit. De organisatie heeft het over een voorspoedige tweede dag, die bekend staat als de dag van Wiegen. Morgen is de dag van Groesbeek. De lopers moeten dan onder meer over de Zevenheuvelen weg. Op het EK in Zweden is het Nederlands vrouwenvoetbal gestrand... in de laatste poolwedstrijd. Tegen IJsland werd het 1-0. Nederland is daarmee als vierde en laatste geëindigd. Bij het vorige EK haalde Nederland nog de halve finales. Het weer vanavond nog lang warm met weinig wind en soms nog wat zon. Morgen overal vrij zonnig bij maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop, of je geld terug. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Als eerste Nederlander ooit heeft Michiel Brummelhuis zich in Las Vegas geplaatst... voor een van de meest legendarische pokertoernooien. Namelijk de finale van de World Series of Poker. Zeg maar, het wereldkampioenschap pokeren. Hij is echt net geland en net terug in Nederland. En straks tegen Tine spreek ik met hem. En onze techman Elger van der Wel die heeft zijn lievelingsgadget meegenomen. <laughs> namelijk zijn smart, smartwatch. Ik zei net, mag ik mij even zien? Ja, het, is Om je gewoon, arm. het is heel plastic, fantastisch is, is het. Het is mega plastic, ja. ja. Een beetje Barbie-achtig horloge. Nou. Maar dan nou voor mannen, ik bedoel meer Ken. Bedoel ik. Ja. Nee, meer Ken, We nee, wordt er niet beter nee, van. Nee, uh, dit dit, dit, dit wordt het niet beter van. Maar goed, dit ding kan dingen, hè? Dit is niet zomaar een horloge? Nee, dit is het uh, horloge van de toekomst. Eigenlijk het eerste, want er gaat nog veel meer moois komen. Um, alle grote technologiefabrikanten zijn eigenlijk bezig... met het maken van een horloge wat jij wil hebben. Ja, juist. En zo met deze, simpel is het. Met deze lovende woorden uh, spreek ik jou zo meteen weer. En dit was... Vanmiddag bij BNN. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... is misschien wel de beste van het land. Hij is een groot succes. Dat gaan wij vanavond verklaren. Eberhard van der Laan! Wat een baas! Ik ben gezegend met de beste burgemeester van het land. Maar wat maakt die man nou zo goed? Ja, dat gaan we dus vanavond verklaren. Ja, maar ik voel, ik voel het ook wel echt zo. Wat voelen jullie dan aan Eberhard? Hij is kordaat... Hij is open, hij is slim, hij houdt van een peukie, hij heeft een veel te jonge en knappe vrouw. Dat is vooral waar. Je... Dat vind, vind ik allemaal mooie dingen. Alleen hij ziet er altijd zo slecht uit. Ja, de man werkt hard. Is het niet ook zo dat iedereen hem zo fantastisch vindt, omdat zijn voorganger het zo slecht deed? Nou, daar heb je punten pakken. Hiervoor had natuurlijk Job Cohen, en uh, die stond niet bekend om zijn... Uh, daadkracht. Ja, daadkracht nee. nee. die speelde niet zoveel voor elkaar, nee. Maar hij was wel lief. Hij was lief, maar had een ja. ruggengraat van rubber. Nou, nou, nou, het doet me altijd denken aan mijn vader. Jokoe en hen doet hele en hele en hele en hele en hele Ja. hele en hele en hele en hele en hele en hele en hele en hele vroeg net en en en Goh, hoe dat zo? van waar jouw fascinatie met burgemeesters? Ja, Officiële titel is het door. hoor. Ja, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik. Het is een maar... beetje alsof je in de kroeg vertelt dat je postzegels verzamelt. Dat slaat dus weer ook een beetje. Ja. Hoe kom je erbij? Dat... Martel, probeer eens jouw maar... fascinatie voor burgemeesters op ja, te brengen. Ja, omdat het een fascinerend ambt is. Waarin je eigenlijk officieel eigenlijk over niet zoveel gaat. Maar iedereen verwacht dat je... Eigenlijk alles mag en kan. Als ik dan mijn zoon vraag, dan zegt hij: dit is de man die avonds het licht uit doet in Amsterdam. Ja. Dat is wel het idee. De burgemeester bepaalt de, welke kant het water opstroomt in Amsterdam. de werkelijkheid is net iets anders. In die, in, ja. Die, ja, in die werkelijkheid moeten ze toch manoeuvreren dat ze toch iets gedaan krijgen. Nou, dat kan hij wel. Deze burgemeester doet dat bijna wel, zou je kunnen zeggen. Als je nou, ziet het, wat hij allemaal aanpakt. Als je tegen hem zou zeggen dat hij niet kan, dan gaat hij het proberen. Dan gaat hij het proberen. <laughs> ja, zometeen verklaren wij met jou het succes van Eberhard van der Laan. Today's Topics. Maar is natuurlijk leuk. Ja, met Today's Topics. We beginnen met vijf en daar staat een klein optiefoutje in Den Bosch. Een overkapping van een winkelcentrum is daarin gestort. Het is afgezet met linten hier bij de Zuiderpassage op de Zuiderparkweg. En je moet je voorstellen, het is een winkelcentrum en daar is dan het hoekje, ja, het hoek van het dak is zeg maar naar beneden gebogen. Er zit een knik in en heel grappig, want er staan drie auto's geparkeerd. Die komen dus niet weg. Ja, Ilari is natuurlijk zo'n ingestort winkelcentrum. Vraag is natuurlijk wel, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Ja, ze konden mij nog niet zo heel veel vertellen. Dus ik wil het ook heel graag weten, daar zitten we op te wachten. Maar het is gewoon, ja, ingestort. En omstanders die hier staan te kijken, die hebben mij uh, verteld... dat het enige wat ze hebben gezien is dat hij nog iets verder aan het instorten was. Dus uh, het is hermetisch afgesloten. Je komt er niet meer in of niet meer uit. Ja, te grappig natuurlijk allemaal. Alleen, belangrijke vraag, is er iemand gewond gevallen? Dat is belangrijk natuurlijk. Nee, nee, nee. Er is niemand gewond, dat wisten ze me wel te stellen, dat er niemand gewond was gevallen. Oh, wacht even. Ik moet even om me heen kijken. Maar als ik iets verder door uh, de straat in kijk, zie ik inderdaad een auto. En uh, de voorkant ziet er daar niet zo goed van uit. <laughs> ja, kapotte auto's dus. Uiteindelijk bleek dat er een bejaarde man tegen een pui was gereden... en daarom kwam er een deel van de overkapping naar beneden toe. Dan op 4, paniek op de kermis in Tilburg, want het reuzenrad komt niet. De diamond wheel is dat grote reuzenrad dat altijd op de kermis staat. Het was wel besteld, het pachtgeld was ook al betaald... maar de exploitant schijnt nu het rad ergens anders op te gaan bouwen. Dat hebben wij ook gehoord, we hebben nog geen bevestiging van, uh, van de exploitant. We hebben hem uh, geprobeerd te benaderen, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Dus uh, we kunnen de gerichten ook nog niet bevestigen. Uh, maar we hebben het inderdaad ook gehoord dat hij uh, ergens anders zou opbouwen... niet op de Tilburgse kermis. Inmiddels is er wel contact geweest... en het reuzenrad komt inderdaad niet naar de kermis in Tilburg. En de Tilburgers zijn teleurgesteld. Ja, dat is jammer. Maar ik denk wat we terugkrijgen dat het ook wel goed is. Ja, want ze zijn wel aan het zoeken naar een kleiner formaat, reusrad. reuzenrad. Zou dat een goede oplossing zijn? Uh, nee, dat moet gewoon de grootste van de, de binnenlust daar gewoon. En wat als dat dan niet lukt, dan mag toch iets anders? Uh, ja, in ieder geval wel in hetzelfde formaat groter, want... Kleiner is hier niet goed genoeg, vind ik. Nee, groot, groter, groot. Zo moet het zijn daar in Tilburg. En als dat niet kan, dan moet het toch. Want het gigantische reusrad hoort nou eenmaal bij Tilburg. Vind ik niet leuk. Want het staat hier altijd. Het is gewoon een traditie, eigenlijk. En, uh, dus uh, hoort er eigenlijk wel. En ik denk dat als er iets voor, ja, voor vervanging komt te staan... dat het niet echt mooi is. Omdat het er altijd gewoon aanwezig is. Dus u gaat het echt missen? Dan ga ik het wel missen, ja. Zeker qua aanzicht. Ja. ja. Op drie dan het verhaal van de jonge gans van Stadskanaal. Die gans die zwemt daar nu al weken rond met een vislijntje om zijn poot. Maar gelukkig zijn er mensen die hem willen redden. Sarah Schaank uit Stadskanaal probeert al twee weken lang deze jonge gans te redden. Er zit een vislijn om zijn pootje die er steeds dieper in snijdt. En als de vislijn er niet snel afgaat, dreigt zijn pootje af te sterven en zal de jonge gans doodgaan. Ja, en hoe het lekker voor dan ook is, dat zouden we toch ook niet moeten willen met z'n allen. Vangen en redden dus dat beest, al valt dat nog niet mee. Ze hebben donders goed door, daar komt iemand en die komt voor ons en daar gaan wij niet bij in de buurt. Sarah doet er alles aan om de jonge gans te redden. Ik ben de dierenvriend der dierenvrienden, dus niet redden is geen optie. Precies, het beest moet gevangen worden, want anders dood en zo. Nou ja, aan ons allemaal zal het niet liggen natuurlijk. Het... Er komt een dag, dan krijgen we hem. Ja, en dus werd er versterking ingeroepen. Het verbaast me dat ze ons niet eerder hebben gebeld. We zijn van Gansenbescherming Nederland. We hebben ambulances rijden. We doen dit werk helaas dagelijks. Uh, we vangen grote groepen zelfs weg voor gemeenten... als ze overlast hebben van ganzen. Maar in ieder geval, wij weten zeker dat we dit diertje gaan redden... op basis van het feit dat we behoorlijk wat expertise hebben over deze dieren. <lacht> en dus ging de Gansenbescherming het water in. Ze dreven de vogel naar een rustig plekje en toen... Kom maar. Kom, kom, kom, kom. Nee, ik zie hem al. Ik pak hem. Yes. Ik heb hem. Ja, kijk, Sarah was er ook nog. Het is ongelooflijk. Wat, wat wij in drie weken niet voor elkaar krijgen, dat, dat doen de helden van de dierenambulance dan weer wel. De speciale dierenambulance. En dat is fantastisch. Ja, prima. Op twee dan, de tour. Nou, dat ging dus hartstikke ruk allemaal, hè. Hadden we een keertje kans op een podiumplaats. Hadden we eens een keertje twee Nederlanders in de top vijf. Wat gebeurt er? Ze verprutsen het voor ons allemaal. De Bauke, vandaag is een dag van verlies. Je verliest twee plekken. Hoe ging het? Ja, niet erg goed. Ja, niet erg goed, niet heel goed. Ik, ik het, bedoel, het ging verschrikkelijk slecht, man. Kom op, als ik dat zo zat te bekijken op mijn bank en achter mijn televisie... dan denk ik, hoe is dat nou toch mogelijk? Maar ja, het begon te regenen en... Ja, ik, ik had gewoon eigenlijk helemaal geen remmen meer. Uh, remmen remmen blokkeerden in, uh, in elke bocht. Dus dan, uh, ja, dan verlies je het vertrouwen een beetje. En die laatste bocht, uh, ja, pff, ik weet niet. Ik uh, remde gewoon te laat stuur, of stuurde hem ook te laat in. En, uh, ja, toen dus zat ik ineens in de hekken. nou nou nou nou no, no. Nog lachen ook. En jij durft toch En weet je wat ik denk? Weet je wat ik denk? Jij bent de nuchter, Bouke. Je laat je door niemand gek maken. En ik heb altijd al gezegd dat dat geen goed teken was. Ja, wat is je gevoel nu? Pff, ja, jammer. Ik had... Uh, ja, ik had van graag... Uh, in ieder geval op het podium blijven staan na vandaag. En ja, ik heb niet echt het gevoel dat ik uh, een super tijdrit heb gereden. Dus uh, dat is gewoon jammer, dat, uh, dat was wel nodig geweest. Ja, je hoort het in die je, je hoort het gewoon. Het is dus net zoals met die voetballers, verwende nesten zijn er die willen rennen De komende dagen is zo zwaar, uh, kan nog alles gebeuren, denk ik. Dus uh, ik heb er nog uh, vertrouwen in. Nou, dan hoop ik dan, mijn bouken. Want mijn vakantie is door deze dag mooi verpest. En ik hoef vast niet te vertellen door wie het komt. Het begint met een B en eindigt op Auke Mollema. Ah. Op één dan de viedagse. Je hebt daar allemaal verschillende types rondlopen en ook lopen Gisteren had je bijvoorbeeld de toiletjuffrouw slash veedrijver. Komt u maar, nog één! Ja, en nog één! En nog één! Ja, vandaag heb je de goedemorgen man. Gewoon zomaar een man die elke ochtend vroeg zijn bed uitkomt om tegen alle lopers goedemorgen te zeggen. Hallo, good morning! Of goedemorgen? Tot morgen! Tot morgen! Ja, hartstikke leuk. Als je lekker aan het wandelen bent. En dat vinden de wandelaars ook. Ik ben er spontaan mee begonnen en uh, een beetje uit de hand gelopen. Ik was hier vanmorgen tien over vier. Want uh, ja, anders mis je wat natuurlijk. Hè. Dat kan natuurlijk niet. Ja, en je kunt dat defense niet aandoen. Hè. Goedemorgen. Hè. Ik vind het heel erg leuk. Goedemorgen. Maar ik constateer de wandelaars het ook buitengewoon. Goedemorgen. Op reis stellen. Ja, dat denk ik ook. En dat was het Willemijn. Hij doet het echt. Elke ochtend. gaat hij zijn bed uit en dan... Uh, Gaat hij goedemorgen zeggen. Ja, <laughs> ik ben benieuwd wie je morgen werpt. Nou, ik ook. <laughs> dat weet ik ook nog niet. Ik zie je morgen en straks bij de tweets. En straks meteen, Luc. Yes. Tot dan. Tot de Rebus. <laughs> Amsterdam moest even aan hem wedden, Maar eenmaal op de helft van zijn termijn is men er in de hoofdstad wel uit. Eberhard van der Laan is een prima gozer. En dat liet hij gisteravond maar weer eens zien. Oog in oog met Sven Kokkelman. Met Eber de Harder, zoals een van zijn bijnamen luidt, valt niet te spotten. Meneer Kokkelman informeert u zich eerst wat beter en dan ziet u dat dit programma werkt. Nou, ik heb mij goed geïnformeerd. Nee, u praat met één advocaat die voor haar cliënt nee, opkomt, maar ik, dit programma ik er werkt. Ik ook cijfers bij. Goed, prima, ik geloof u op een woord, maar de vraag is niet zozeer of het programma per definitie werkt. Dat is wel de vraag, want daar, daar ja, wordt Amsterdam harmonieuzer en vrediger van. Juist, nou, Twitter ontplofte. Een groot deel van de 020 zat uh, glimmend van trots voor de buis. En een ander deel uh, keek jaloers en dacht... hadden wij maar zo'n burgervader. Niet iedereen natuurlijk, maar wel een groot gedeelte. NRC-journalist en oud-politieke man van het Parool is hier. Hugo Lochtenberg. Hugo, nog een keer goedenavond. Um, ja, we zeiden net al, burgemeester, watcher noemen we je even. Naast journalist. Jij hebt het interview ook gezien. Jij hebt hem meerdere keren geïnterviewd. Um, was, dit, was dit Eberhard van der Laan op zijn best... Ja, dit is, dit, is, dit is ook zoals die is. Op zijn best, maar zo is hij ook echt. Dit is uh, gewapend tot op de tanden. En niet omdat hij daar uh, bevraagd wordt. Maar dat is een, uh, een vreeddossier. dossier. echt een ijzervreter. Die kent ja. al, die, al die data. En als die data dan niet kent, dan wil hij precies weten hoe het zit. Voor die reageert, et cetera. Zoals die is. En dit is ook de advocaat van de Laan. Dat is hij eigenlijk nog steeds. Hij heeft jarenlang een eigen advocatenkantoor ja. gehad in Amsterdam. die van de Laan, een ja. heel groot kantoor. En uh, ja, zoals, ja, dat merkte je zoals... aan alles. Hè? Hij ging er meteen op in als, als je ja. dacht. Je zegt het net niet goed. Dan ging het er meteen over. Hè? En dat is het onderscheidende ook aan Van der Laan. En de meestal zijn die burgemeesters wat belegen types. En die kunnen heel goed praten zonder iets te zeggen. Dat je als je de tv uitzet, dat je denkt, hé, wat, wat, wat is nou eigenlijk blijven hangen? Geen idee. Dat heb je bij hem nooit. Denk je dat hij van tevoren precies de vragen wist? Wist hij de dossiers waar, nou, waar Sven heeft, over zou beginnen? Nou, nou, hij heeft wel goede mensen om zich heen hoor. Dus hij, hij is wel goed geïnformeerd over hoe die programma's werken. Hij is ook geïnteresseerd in de journalistiek. Dat is grappig. Hij, is, hij spreekt je daar ook op aan. Hij heeft ja. in, uh, bij het Parool ook in het, de stichting gezeten. Dus een toezichtsorgaan zou je kunnen zeggen van Parool. Dus hij is echt geïnteresseerd in de werking van media. En weet ook hoe het werkt. Dus weet ook wat je als journalist graag wil weten. En als hij geen antwoord geeft, vind het heerlijk om daarmee te spelen. Hè? Daar eindigt die uitzending ook mee. Hè? Ja, dan zeg ik ja. ja, dan heb ik nog steeds geen antwoord. En dan lacht hij vol trots. Nou, dat was precies de bedoeling, snap je? Ja. Dus ja, hij speelt met je. En dat is de kunst is om proberen ook met hem te spelen en om te raken op waar hij wel gevoelig voor is. Wat vond je nou, wat, wat, wat typeerde hem het meest van wat je gisteren zag? Dat hij uh, het duel heel erg waardeert. Hij vindt het mooi om zo geattaqueerd te worden. De meeste bestuurder worden op een gegeven moment geïrriteerd. Of zo. Hij wordt geïrriteerd als, hem, als hij het gevoel heeft dat hij onrecht wordt aangedaan. Maar dat hij hard wordt aangepakt, dat ziet hij eigenlijk als een groot compliment. Dus... Ja, want hij werd wel een, een aantal keer geïrriteerd. Ja, en dat, dat is van de laan. Hè. Dat is altijd uh, grappig als je hem een speech ziet houden ergens. En zeker als hij moe is aan het ja. eind van de week. En dan dan is dan hij is heel na... vaak moe, want hij werkt zich de... Blues. En dan ja. op een gegeven moment gaan die blaadjes aan de kant... en dan zie je, dan dwaalt hij allemaal af van het verhaal... en dan wordt het, wij noemen dat bij het parool een van de laantje... dan spuugt hij als het ware in zijn handen en dan bam! En dan ging hij erop en dan raakte hij er nog wel eens wat. En dan ging hij bijvoorbeeld iets zeggen over het cultuurbeleid... van het eerste kabinet Rutte, dat dat schandalig was. En dan bleek dan net toevallig iemand te staan die dat had opgenomen. En dus zo kregen wij die banden dan in handen... en dan gingen we dat uitwerken. en dan ging Terwijl we het eigenlijk vragen. ging over de tijden van de rondvaarten. Nou, Zoiets, en aan. over de huldiging ging waarom niks interessants over te zeggen was. Ja. en dan met één beweging deed hij dat er even bij. En dat is ook van de laan. Dat is, is niet heel gepolijst enzovoort. Ja. Dat is gewoon recht toe, recht aan. En jij hebt er meerdere keren geïnterviewd. Ja. Hoe was je de eerste keer? Relaxed, uh, zenuwachtig? Nou, nee niet zozeer zenuwachtig. Als wel dat je ja, benieuwd bent hoe die man reageert. En uh, ik hou er ook wel van om iemand steviger aan te pakken. En dat hmm. deed ik bij hem ook. En uh, dat viel deels in goede aarde en deels niet. Dat, <lacht> dat, dat, wel, Welke gedeelte niet? Nou, als je ergens op doorgaat bij hem bijvoorbeeld... dat ging bijvoorbeeld toen was hij net burgemeester geworden. Ja. En uh, hij, wilde, hij liet Cohen in de ambtswoning zitten. Want uh, hij had vijf kinderen en het was allemaal En daar, geen jaar, interesse. En een half ja. jaar later had hij, ging was Cohen eruit en wilde hij toch in de ambtswoning? Dus daar wilde ik wel even van weten wat er in dat half jaar was veranderd. Of was het gewoon een geste aan, aan een voormalig burgemeester? Mm. Dat mag ook, maar daar moet jij eerlijk over zijn. Nou, in de insinuatie van mij dat daar een afspraak achter zat... en dat het opmerkelijk was dat je in een half jaar bedenkt... dat leidde tot grote irritatie bij hem. Dat hebben wij laat een keer met een biertje uitgedronken. Want dat ook van de laan. Maar dat komt misschien ook een beetje omdat het privé is. Daar praat hij niet graag over. Jawel, maar in die zin is het moeilijk bij dat ambt privé. Want het is geen privé. Want die ambtswoning wordt gewoon ja, gefinancierd nee, door uh, met gemeenschapskant. Maar en toen werd hij echt geïrriteerd? Daar werd hij behoorlijk geïrriteerd ja. over, ja. En, ja. En, hoe is, en hoe ziet dat, dat eruit? Nou, dan uh, komt hij na afloop geeft hij een hand waarbij uh, je hem later even uit. Kreukels moet halen. En dan uh, merk je wel dat hij geïrriteerd is. We hebben laat ik een biertje gedronken, ook daarover. En want ik had ook wel wat irritatie over hem. Maar dat, dat is, heb dat je prima. ook nog gezegd toen? Jawel, zo'n zo man is het ja. ook. Dat is heel grappig. Dat, is, uh... dat zei hij gisteren ook wel. Hè? Ik vergeet soms even dat mensen mij niet als gelijke beschouwen. Ik hen wel, maar zij mij niet. En, ja. en ik, ik vind het prettig als mensen tegen me op durven te ja, staan. Ja, dat is wel gelimiteerd hoor. Want hij deed voorkomen alsof hij het fantastisch vindt als iedereen een tegenspreekt nou. Zo is het absoluut niet hoor. Als je een beetje rondvraagt hoe het op het Amsterdamse Stadhuis. Goed, zometeen veel meer. En dan hebben we het vooral over um, wat maakt hem nou in de ogen van ook van jou, volgens mij, een goede burgemeester. Zo niet de beste, zo wordt hij genoemd. Um, drie punten die jou opvielen, daar hebben we het zo over. Eerst Man Friday, sunrise every day. You feel the world spinning over the trees And the fingers of God on the back of me Your face blow away Leaves do the same You feel the light on the side of your car Like a butter piece into the top of your heart you smile like today Your worries do the same Singing yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Got a tonight you get what you're made for A world full of wonder A sunrise every day A sunrise every day Get get yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, feel the flow in the back of your soul you feel the red where the rivers go gold swim wonder the sunrise every day the sunrise every day yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah Back again The hours we breathe Are a gift got from something And we're gonna give back To To Sunrise Everyday. Het is woensdag. Digital nieuws hebben wij dan. Een horloge dat je niet alleen vertelt hoe laat het is, maar waarmee je ook e-mail en sms'jes kan ontvangen en bijvoorbeeld je computer kan besturen. Nou, deze week kwam het nieuws naar buiten dat Apple actief mensen aan het werven is voor de ontwikkeling van zo'n apparaat. Nou, is het idee van zo'n smart smartwatch echt niet nieuw? Nee. Nee, zeker niet. Onze techjongen namelijk Elger van der Wel zit naast mij, heeft zo'n ding om zijn pols. Uh, het is groot, het is zwart, het ziet er nogal plastic uit. Het is ook plastic. Ik heb speciaal voor jou net een nieuw horlogefrontje gedownload. Oh, kijken. Wat, uh... Oh, dat je ook kan zien hoe laat het is. Dat ja, is, maar dat is de dezelfde klok is in de studio aan. Oké, oh, okay, nou leuk. Eindig. Leuk en eh, leuk. Het zijn de kleine dingen in het dat leven. Dat zijn de kleine dingen. Want je kan er dus inderdaad mee zien hoe laat het is. Dat is al uh, een, uh, een fijn, dat doet hij. Maar hij kan natuurlijk nog veel meer... Um, Jij hebt zo'n smart, smartwatch en die heet Pebble. Ja. En uh, je zei net al, Apple is er eentje aan het ontwikkelen. Microsoft is er eentje aan het ontwikkelen. Ja. Maar dit is een heel, iets heel anders. Nee, ja, kijk, het, is, uh, uh, het idee is om een nieuwe Sony... heeft ook al van die dingen gemaakt. Van wat als je nou een horloge meer een computer maakt... en er echt uh, een programma in gaat stoppen. Um, maar nog nooit is dat doorgebroken. Totdat er op een gegeven moment een, een, een klein bedrijf was... waar onder andere Nederlanders bij betrokken waren. Uh, een start-upje die dachten... Laten wij een smartwatch gaan maken waarbij we meteen opengooien zodat ontwikkelaars apps kunnen maken, zoals ook voor een, voor een telefoon. Ja. En uh, dat hebben ze gedaan. Ze hebben dat op Kickstarter gezet. Dat is zo'n site waar je, waar je um, kan crowdsourcen. Oftewel jij en ik kunnen uh, Met zeggen... Met ons dat... idee erop zetten. Ja, en dan, en, en dan kun je daar bieden. Of je ja. kan zeggen, ik, ik steun dat. En dan krijg je dat het loge ook terug. Nou ja, ze wilden 100.000 dollar ophalen. Dat werd meer dan 10 miljoen. Uh, ik had ook ergens geloof ik En wie is Onder andere een Nederlander. Ja, onder andere een Nederlander. Ja, Nederlander. 70.000 mensen hebben gewoon gezegd... Ik vind het een leuk project. En uh, ik wil zo'n ding wel. En het was bizar. Want ja, het was... jij dus ook? Heb jij ja, ook meegedaan? Ik, ik, ja, Iedereen, en, en, uh, punt was, ze zetten het natuurlijk erop. En dan is het afwachten wat er gebeurt. En eigenlijk vanaf dag één uh, ging het heel hard. Alle techblogs die alle nerds lezen schreven over dat ding. van Dit is een cool project. Heb jij en, daar een, Hugo? Nee, ik zat niet bij die 70.000. Nee. <laughs> <laughs> ik dacht misschien in het kader van Paul Zegels, Het is wel nee. van dat niveau. <laughs> en uh, weet je, het is er zit helemaal geen bedrijf achter. Zoals een, zoals een, zoals een Apple, Microsoft of welk groot concern die ooit iets hebben gemaakt. Het zijn echt gewoon jonge jongens die gewoon dit zijn gaan maken en zelf ook compleet over zijn van wat er is gebeurd. Dus hoeveel mensen hebben nu zo'n Pebble? Uh, 275.000 ongeveer. Zo. Wereldwijd. Wereldwijd dus. ja. Maar dat is nog steeds voor iets van een start-up is dat gigantisch veel. Dat dus zeg maar zoiets als wat met Instagram ja. gebeurde. Iedereen had het erover en ging het gebruiken. Zeg maar. maar de grote merken komen er dus ook mee. Ja. Uh, dit is ze dus voor. Maar wat, wat kan dat ding? Een uh, Pebble is een heel simpel smartwatch eigenlijk, maar de basis is, via bluetooth, draadloos maakt hij verbinding met je telefoon. Dat betekent dat hij internetverbinding heeft. Dat is wel vrij essentieel om dingen te kunnen doen. Nou, je kan er gewoon apps op installeren. Uh, denk aan hele simpele dingen. Uh, beurskoersen kijken, boodschappenlijstje, sms'jes lezen, mailtjes lezen, tweets lezen. Alles wat jij gewoon wil lezen. Het, is, het lijkt me heel fijn. Ja, het je kijkt zo, uh, op je pols en je nou, leest je WhatsAppjes. Een mooi voorbeeld, Runkeeper. Zo'n app die heel veel mensen gebruiken ja. om te hard te lopen. Waar Dan wil dat? je niet je telefoon uit je zak hoeven halen of op zo'n raar ding nee, op, je, op je arm. Ik ben, nu, ik ben nu om al. Vanochtend ja. ging ik nog hardlopen. Dan moet je dat ding ja. uit het hoesje peuteren. Maar het is ook eigenlijk heel raar. Want wij, wij hebben allemaal hebben wij, hebben wij een smartphone tegenwoordig. Tenminste mensen als jij en ik. Misschien de oudere generatie niet. Maar heel veel mensen hebben zo'n ding. En we zitten er al dag op. Hoe vaak, heb je als geteld hoe vaak je me een uur uit je zak haalt? Die, omdat je een berichtje krijgt of omdat je zelf even wil kijken. Hij ligt me. dus... Ja, ja maar je zit te, te kijken. En eigenlijk is het heel raar dat je nog daar zo'n handeling voor moet doen. Je wil die informatie gewoon bij je hebben. En daar is zo'n horloge heel geschikt voor. Google wil hetzelfde met, met hun Glass. Maar dat is natuurlijk heel ingrijpend. Een horloge met een schermpje met een camera, dat vinden we eng. Maar een horloge... Hebben we altijd? Een bril bedoel je? Met, een met ja, vinden we eng? Ja. ja. ja. En horloges, joh, noem Vroeger hadden we zakhorloges. En dat is niet voor niks een polshorloge geworden. Omdat je hem niet uit je zak wil halen en wil kijken. Maar voor precies tijd. wat jij nu zegt, Google is natuurlijk de glazen aan het ontwikkelen. Die is er al. Ja. Uh, de, de voorspellingen zijn dat we daar straks allemaal mee lopen. Ik heb al een bril. Ik, ga, ik weet niet <laughs> of je er ook nog een bril overheen kan zetten. Dat is wel de bedoeling van Google. Ja, maar ik had het er even op de, op. de redactie. Niemand wil met zo'n nee. bril ding op zijn hoofd lopen. Als je dat nu vergelijkt met zo'n zo uh, smartwatch... dan wordt dat, is dat toch veel logischer dat dat ja. een enorm succes wordt. Ja, dat is het ook. Ik, ik denk ook dat, dat straks, zeker als een Apple en Microsoft en, en Google... die zeggen ook wel vaag bezig zijn met zoiets. Als al die fabrikanten gaan zo'n horloge uitbrengen. Maar waarom is het er nog niet, Alan? Ja, dat heeft allerlei redenen. Um, het is, want je hebt een Pebble. En um, weet je, dit is ook nieuw, want het is al eerder maar geprobeerd. ik had wel verwacht dat Apple er al mee zou ja, komen. Maar het, het, is, het is een kwestie van timing bij dat soort dingen. Apple had ook al eerder de iPad op de markt kunnen brengen. Had niemand hem gekocht als ze niet eens de iPhone hadden. En nu ook, we zijn gewend aan apps. We doen heel veel met onze smartphone. Dit is het moment voor dat horloge. Het punt is, een bedrijf als Apple was heel druk bezig met... wat kunnen wij met televisie? Die zijn al jaren bezig om de oplossing te vinden... voor een Apple-televisie. En die hebben daar hun, hun, hun ontwikkelcapaciteit. Dus ze hebben capaciteit... gewoon de prioriteiten lagen ja, anders. Ja, die lagen bij, bij, de, bij de tv. En die lagen ook bijvoorbeeld... Uh, überhaupt bij, wat gaan we doen nu Steve Jobs dood is. Weet je, dat, dat is intern natuurlijk niet het moment waarop je heel veel gaat innoveren. Microsoft was ook alles aan het omgooien op dat moment. Zijn ze nu te laat? Ik bedoel, Gaat de, gaat de Pebble Nee, want de Pebble is nog steeds de enige. En, en nu is het vooral even de wedloop... Uh, wordt het Apple, Microsoft, Google... wie gaat nu als eerste die smartwatch op de markt brengen? En er gaan nu geruchten over eind 2014. Dat is nog echt heel lang, meer dan een jaar. Ja, dan moeten ze ook wel met iets revolutionairs komen... wat ook meer is dan wat die Pebble kan. Je moet ermee kunnen bellen, lijkt me. Je moet ermee kunnen bellen. Ik denk ook, verwacht ik, je moet er tegen kunnen praten... Een uh, soort night rider krijg je ja, dan. Ja, <laughs> dat, dat is, is nee, mijn allereerste associatie Maar het is natuurlijk. wel handig. Weet je, het hoeft niet. Er moet ook een manier van interacteren meer bijkomen. Dus heeft een pebble, heeft drie knopjes... en daar kun je dan net Snake mee spelen of Tetris. Maar dan houd het zeg maar op. Kan er geen berichtjes op invoeren. Dat wil je op een gegeven moment natuurlijk bellen via misschien een headset. Dat je niet eens meer een telefoon nodig hebt. Dat dit het hele. Het is afwachten, dat kun je niet voorspellen. Maar het is wel, het, het voelt heel logisch om, om wat je nu op een telefoon doet, een deel ervan gewoon op je lichaam te dragen. En een horloge is dan heel toegankelijk. En de vraag is: ja, wat dat precies dan allemaal gaat doen, dat, dat kan ik niet voorspellen. Kon ik het maar voorspellen? Ben je waarschijnlijk heel raar. Nou, ik ben nog niet helemaal om, want ik moet ook wel zeggen, ik vind een horloge juist ook wel een beetje ouderwets eigenlijk. Iets om je pols. Oh, je, maar jij, jij doet ook van die analoge foto's maken, toch? Ja, maar ja, dat doe je dan, dan weer voor het retro <laughs> gebeuren. Ja, zo. Nee, het, een, een horloge is, is nog niet echt een, een hele vooruitgang of zo? Want we, dat, dat droegen we 80 nee, maar jaar geleden ik, ook, al ik denk, ik denk ook Ik denk uiteindelijk dat het een soort tussenstap is van evolutie. Ik denk namelijk dat uiteindelijk die bril van Google, dat we wel die kant op gaan. Maar, ja, maar daar zijn dat is we niet... ook niet helemaal ja, mee. Het wordt wel die richting op. Maar de makkelijkste stap, als wij kijken naar een... We noemen dat al, wearable rare, computing. In Engels is het, dat niet zo goed. maar, Rari maar draag-, Ja, ik ben heel slecht in het woord wearable. Dat is echt... <lacht> Wie niet? draagbare comp computer, dat je het niet meer in je zak hebt... maar echt om je, op je lichaam. Dan is een horloge een mooie eerste stap. En wat zie ja. ik bij technologie? Het werkt beter als het een evolutie is dan echt een revolutie. Dus, dit zal een eerste stap zijn. Ja. En hij zal ook weer verdwijnen, gok ik, dat, ja. dat horloge. Goed. Jij hebt er ondertussen eentje en Luc twijfelt nog. Ik, ik denk dat ik het nu wel. Ja, het is wel leuk ook. Over, over drie weken even Luc zijn. En markten zoals Google, Apple, die komen er allemaal mee. Allemaal. Radio 1. Willemijn Veenhoven. Zometeen onze nieuwste pokerheld Michiel Brummelhuis In Las Vegas heeft hij zich vannacht dus geplaatst... voor de finale van de World Series of Poker. Als eerste Nederlander ooit. En stel dat hij de finale wint, geloof ik, in november pas, dacht ik. Dan is hij ook meteen onze rijkste topsporter. 8, nog wat miljoen kan hij ermee verdienen. En nog zo'n succesverhaal, burgemeester van Amsterdam... Eberhard van der Laan, misschien wel de populairste burgemeester van het land. Hugo Lochtenberg weet alles van burgemeesters en verklaart zo meteen het succes van Van der Laan. En Luc, wat gebeurt er op Twitter? Royston Rent is terug. Oh, yes. <laughs> Meer hoef ik niet te zeggen. Royston, hey. terug. Heerlijk. Dit is Radio 1. Eerste hoofdpunten van het NOS-journaal van half tien... met Katrien Straatman. De eerste militairen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan zijn teruggekeerd naar Nederland. De honderd militairen zaten in de provincie Kunduz. Ze mochten eerst nog een paar dagen bijkomen op Kreta. Daar zijn de militairen vanmiddag opgehaald en overgevlogen naar de vliegbasis Eindhoven. In India zijn inmiddels 25 jonge kinderen overleden door een vergiftigde schoolmaaltijd. Het aantal kan nog stijgen omdat er nog tientallen kinderen in het ziekenhuis liggen van wie sommigen er slecht aan toe zijn. In de gratis rijstmaaltijd zijn sporen van organische fosfor gevonden. die waarschijnlijk via insecticide in het eten terechtkwamen. Vogelpark Avifauna. viert morgen het 40-jarig huwelijk van een koppel dubbele neushoornvogels. Het stel kwam in 1973 naar het vogelpark in Alfa aan de Rijn. en is sindsdien onafscheidelijk. Volgens Avifauna is het uniek dat twee dieren in een dierentuin zo lang samenleven. De laatste jaren maken ze elkaar nog wel het hof, maar daar komen geen kuikens meer uit voort. Om het jubileum te vieren krijgen de vogels op hun trouwdag een vruchtenslinger en een marenkorf. En dat zijn de hoofdpunten. Ik dacht even dat Luc al begonnen want... nee, nee. uh, was. Sch... Hartverwarmend nieuws, vind ik. En dat heb je eerste dag, toch, Katrin? Ja, ik ben heel vereerd. Nee. Heb je het zelf uitgezocht? Nee, dat niet. Meer van dat soort nieuws. Goed, Luc. Ja, Royce van Drent is, is terug. Die uh, had eerst kieken, hè, een soort filmpjesaccount. En dat nam hij dan nou mee op zijn wearable telefoon. <tie> maar, maar nu heeft hij ook Instagram ontdekt. <tie> en daar kan je ook filmpjes mee maken, weet je. Mopfles, <tie> mango. Game over! Game over! Ready for Ja, Royston houdt dus heel erg van zingen. En hij is ook al dikke matties aan het worden met zijn nieuwe collega's bij Redding. En nu zingen ze dus samen, en dit is een heel populair filmpje. Het heeft niet uit of ze nou winnen of niet. <treeks> Legendarisch. Veel reacties onder dat laatste filmpje. Uh, RBNN7 zegt... Ha, nooit meer doen man, hou het bij het voetbal. En daar reageert Royce dan weer op... Ha, ik weet, abrada, Pang kan gewoon... Zo <laughs> Kieron White zegt Nou, positive vibes Harry Hunter zegt Je video's worden beter en beter met Mills Haha, je hebt een steekje los Maar je bent nu al een legend En Monger Bunger Die twittert Jij bent nu al mijn favoriete redding speler Als je hem wil volgen Dan kan dat op Instagram Royston87Drenthe en Nederland is uitgeschakeld op het EK-voetbal. gaat over de Nederlandse Leeuwennen. Het vrouwenvoetbal ze verloren met 1-0 van IJsland. En dus eindigen ze als laatste in de pool. Edwin Struijs zegt... er moeten toch wel een stuk of negen betere speelsters rondlopen. En een bondscoach die er wel wat van snapt. Hashtag afgang. Willem Visser zegt ze bedanken de fans op de tribunes ook nooit. De vrouwen, terwijl die nog heel wat te verstouwen krijgen... Afzacht zegt dames van Oranje achter tegen voetbalreus IJsland. Blamage, geen geld meer in pompen. Ja, ze zijn niet lief op Twitter voor ah. de vrouwen. Bart Hulshoff zegt dus we verliezen als land met 150.000 voetbalsters... van een land waar niet eens 150.000 vrouwen wonen. Dat is ook een prestatie. En Niels zegt ach, de vrouwen deden het in ieder geval beter dan de mannen... op het EK afgelopen jaar. Het is uh, voor de sporters een uh, lastig middagjes-avondje op Twitter. En ja, waar is het wel een? Ja, toch? Ja. en ze hadden het ook wel... Ze, ze wilden echt verder deze keer en ze hadden er echt heel veel vertrouwen in. Het is jammer dat het misging. Zonde. Christine Aguilera natuurlijk over Mick Jagger die volgende week 70 wordt. En ze hebben van de week hebben ze alvast een, een pre verjaardagsfeestje gevierd met alle Stones. Het ging er niet enorme rock and roll aan toe want ze lagen allemaal om 1 uur al in bed. Bij een treinongeluk uh, in het noorden van Thailand... zijn afgelopen nacht tientallen gewonden gevallen. Je zou het misschien gehoord hebben. De trein waar ook Nederlanders in zaten, die ontspoorden. Die viel op zijn kant, omdat werd gezegd... het spoor niet goed onderhouden was. Maar wat moet je nou doen als je in zo'n onveilige reissituatie terechtkomt? We vroegen het aan reisgoeroe Chris Segers. Je, je bent geneigd omdat het uh, de programmatiek van het reis is... om dan bij iedereen maar... Uh, op te stappen of, of in te stappen. Uh, want dat is zo leuk en dat is het ook. Maar het kan ook fout gaan, weet je wel. En er gebeurt best veel ongelukken juist met de scooters... Uh, op vakantie, omdat een beetje... Um, te veel risico wordt genomen, onder het mom van... dat het op vakantie allemaal wel goed zou gaan. En wij hebben zelf een aantal keer meegemaakt dat we de om niet een bepaald vervoer niet te nemen, omdat het gewoon te gevaarlijk was. En een auto, we zijn een keer met een, met een taxi in Kazachstan eh, onderweg geweest. En eh, die hebben ook na tien minuten rijden hebben gezegd, stop maar, want eh, we, gaan, we gaan niet verder met deze auto. Want het is, het is gewoon levensgevaarlijk. De remmen die werken amper en die gast die, die, die reed dat veel te hard. Ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd zelf actie kan ondernemen. Of je nou aan boord gaat van een schip of een trein of een auto of een klein busje. Je voelt of het veilig is of niet. En zodra het niet veilig is, dan moet je zelf die actie ondernemen. Als je in een, in een uh, taxi zit met een chauffeur die veel te hard rijdt, moet je hem zeggen maanden tot rust en zeggen dat hij rustig aan moet kunnen rijden. Dat heb je helemaal zelf in de hand. Als je in een busje wordt gestopt waar 12 mannen in kunnen, en, um, en, en, en er zitten ineens 20, 20 man in dat klein, kleine busje, waardoor die bijna door zijn voegen gaat, die moet je stappen. uitstappen. Het is altijd aan jou om die beslissing te nemen en ook die actie te ondernemen, want het is heel vaak zodat dus je achteraf denkt van had ik het maar gedaan. Of dat je pas denkt dat had ik moeten doen als een andere het doet voor je. Dus bij onveilig gevoel, gewoon uitstappen. Of zorgen dat, dat je in een veilige situatie leeft, komt. Door zelf actie te ondernemen. Dat is belangrijk. Radio 1, PNN Today. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... die is op de helft van zijn eerste termijn. Al drie jaar zwaait hij de hoofdstedelijke scepter vanuit de stopera... en niet zonder succes. Afgelopen week kreeg hij een, een 7,6 van zijn Amsterdammers. En als je dat afzet tegen magere vijfjes van ministers... en zesjes van wethouder, dan is dat dus buitengewoon goed. De vraag is, wat maakt hem nou zo goed? Hugo Lochtenberg, NRC-journalist en burgemeester Watcher... jij zegt eigenlijk dat zit hem in drie dingen... Um, ...het vergelijkt met zijn voorganger, zijn werkwijze... ...en niet onbelangrijk de manier waarop hij praat. Als eerste ja. even zijn voorganger Job Cohen. Nou ja, ik, ik heb geluisterd naar wat ze te zeggen hadden. We hebben het daar met elkaar over gehad. We zijn het erover eens dat dit iets is wat absoluut niet kan. Nou, dat dit is overheidspersoneel dat er is voor ons. Die helpen ons. En als die dan worden aangevallen, dan is het hek... Dan dat, ...dat gaat alle perken te buiten. Ja, niet altijd even sterk in zijn media optreden... ...is dus af en toe wat gehakkel hier en daar... Meneer Cohen, ik hou van u hoor, dat wil ik even tussendoor zeggen. Maar eh, daar gaan we het ook niet echt over hebben, over dat gehakkel... maar wel over het verschil... En, en jij zei eerder al van ja, eigenlijk is, is um, Van der Laan gesprongen in het gat dat Cohen achterliet. Ja, dat doen burgemeesters altijd al. Dus je krijgt altijd het vergelijken met de voorganger. Hè. Zoals een 7,6 voor Van der Laan ook niet alles zegt. Want burgemeesters in Amsterdam zijn eigenlijk altijd heel populair. Scheldt Partijn, die toch uh, behoorlijk bekart was. Mm -hmm. uh, niet Amsterdam werd uiteindelijk toch heel populair en had ook dit soort scores. Dus dat, dat zegt niet alles, dat nee. burgemeesters uh, populair zijn. Dat is ook een ander ambt dan het ministerschap. Maar wat je wel ziet is dat uh, Cohen zat in het tijd... Dat het integratievraagstuk speelde, de moord op uh, Fortuin hadden we toen gehad, en de van Gogh natuurlijk niet te vergeten, ja. in 2004. Dat bepaalde heel erg die periode. En daarin was Cohen juist echt een, een stem, een hele belangrijke stem, zeker in een Amsterdam die zo multi-etnisch is. En dat daar is hij echt, uh, ja, dat is niet te onderschatten, de rol die hij daarin heeft gespeeld, met name rond die moord op van Gogh om die stad rustig te houden. Want dat had echt met, met een klein vonkje kunnen ontbranden. Ik weet nog wel, op de Dam, met die lawaai demonstratie ja, stond dat hij. Was daar maar... ja. Dat was zijn moment. Dat was zijn moment was dat dat al na drie jaar in zijn burgemeesterschap was. En toen hij nog zes jaar daarna moest. Toen werd het soms wat minder. Maar dat was absoluut zijn moment. De avond van de moord op Theo van Gogh. Ja. Toen heeft hij daar een fantastisch verhaal gehouden. Uit, uit zijn tenen. Toen liet hij ook iets van zichzelf zien. Dat doet Cohen niet zo heel vaak. En dat is een van de contrasten met Van der Laan. Die ja, What you see is what you get. De man praat in normale mensentaal. Maar en jij zegt had... dat, dat waar, waar um, Cohen zich op stortte. Namelijk de integratie. Daar, toen heeft hij veiligheid wat laten liggen. Ja, dat had niet zijn natuurlijke... Uh, aandacht. Hij, hij, hij vond ook wel dat het nodig was, maar hij was daar niet door getriggerd, door, door, door, door geraakt. En dat zie je bij Van der Laan wel. Heeft denk ik ook mee te maken dat hij zelf ondernemer is, uh, geweest. Hè? Was gewoon, uh, zo ziet hij het zelf ook. 25 jaar lang uh, advocaat geweest. Een groot deel daarvan een eigen advocatenkantoor gerund in Amsterdam. Een groot kantoor. Dus dat is iets wat hem uh, ja, heel dicht bij hem ligt. En hij weet dat dat een van de zwakke punten is van Amsterdam. Dat dat een beetje vergoedelijkend wordt ja, besproken. Van, ja, Dat hoort nou bij een grote stad enzovoort. En dat is natuurlijk onzin in een bepaalde opzichten. Maar gaat dat dan echt zo dat hij dan denkt, uh, heeft zitten plussen en minder. Cohen heeft dat laten nee, veiligheid hij heeft, nee, Dus hij springen in dat gat. Nee, wat heel interessant is, hij is echt een, hij is, uh, echt een, een, een, een schaker in een denker in dat opzicht. Hij heeft gewoon een analyse gemaakt voor zichzelf van de stad. Wat is het grootste probleem? En dit was een van de grootste problemen, zoals Amsterdam nog een andere grote problemen heeft. Maar dit vond hij het grootste probleem. Ja, maar je, hij, je zou namelijk wonen... ook kunnen zeggen, ja, ik bedoel, Cohen maakte zich druk om de integratie. Het was nou niet dat, dat toen uh, Van der Laanen zat, dat dat helemaal opgelost was. Dat nee, straks... absoluut niet. Maar dat is voor hem geen prioriteit. Ik bedoel, voor hem was de prioriteit veiligheid. Omdat hij keek naar nee, die statistiek en dacht, dit, dit is toch bizar. En dan komt weer de advocaten in hem boven. En hij dacht, als, die, als dat voortdurend dezelfde, met name jongeren zijn, die we zien bij die overvallen, waarom kunnen we die mensen dan niet pakken? Waarom hebben we geen dossier van die mensen? En dat is wat hij eigenlijk heel simpel heeft gedaan, is dossier aanleggen, dossiers aanleggen van die 600 meest criminele jongeren, dat als het tot een rechtszaak komt, dat de hele handel in één keer klaar ligt, in de hoop dat ze worden aangepakt. Eigenlijk een simpel plan. Het, ja, het is in die zin ook niet zo ja. moeilijk. Het is een fantastisch moment geweest dat hij met eh, Bernard Welte, voormalig hoofdcommissaris van de politie, eh, bijeen zat in Keizer in Amsterdam aan het Museumplein. En daar zitten die twee mannen tegenover elkaar. En die zitten allemaal met beleidsplannen. En op een gegeven moment er komt een moment en zegt ze tegen elkaar: Wat wil je echt? Wat wil jij echt? zei Van der Laan tegen Welte. Wat wil jij echt dat er gebeurt in de stad? En Welte dacht, ja, is dit nou een vrijbrief? Ja, dat was een vrijbrief. Wat wil jij? Op zijn van de laatste, niet eromheen draaien. Wat wil jij? <laughs> en toen kwam Welte met dat verhaal, dat hier, hier een verhaal in zat. En aan het eind van de avond heeft die man een glas wijn erop gedronken. En zei, oké, okay, dat gaan we doen. Dat is belangrijk. En hij houdt hij aan vast. Het is niet een mooi praatje voor de vaak enzovoort. De volgende dag staat dat, en dat staat nog steeds. En dat uh, leidt meteen naar de tweede ingrediënt van zijn succes. Namelijk, hij stelt prioriteiten, veiligheid dus, de top 600-lijst. Maar hij gaat er ook vervolgens keihard mee aan de slag. Ook in een waanzinnig tempo. En uh, die werkwijze, dat schijnt, heeft de Stopera behoorlijk opgeschud. Luister even naar Barto Boer, tot voor kort zijn voorlichter. Waar iemand normaal gesproken gewend was... dat hij daar nog even een week wilde Wil hij het eigenlijk het liefst uh, dezelfde middag... of uiterlijk de volgende ochtend beslissen. En dan zegt Van der Laan, ja, nou ja... Uh, volgens ik dacht eigenlijk als ik het nu aan je meegeef en jij het vanmiddag gewoon nog even allemaal aanvult dan lees ik het vanavond en dan maak ik uh, uh, het allemaal rond neem ik morgen een besluit kun jij ook weer verder nou en dat is typisch van de laan ja. Niks volgende week, nu, vanavond, ja. hop, klaar, ja, nou, aan de nou slag. Is Dit well, is zijn de voormalige woordvoerder, een zeer ervaren uh, goede man. Maar het is natuurlijk een verdachte bron. Maar hij heeft, ja. het, het is waar. Ik, ik, als journalist zeg ik erbij, het is waar wat hij hier zegt. Dat is, hij runt van de laan, runt het Amsterdamse stadhuis, zou je kunnen zeggen... zoals hij zijn eigen advocatenkantoor runde. Uiteindelijk doet iemand die ambtenaar er ook misschien. Want dan kun jij ook weer mee verder. Nou, lang niet alle ambtenaren zijn er heel enthousiast over... om daar meteen de volgende dag mee verder te kunnen. Die hebben, nee, die man vaar, werkt 80 uur in de week, geloof Precies, ik. Precies, en hij wil het tempo hoog houden. En in dit tempo houdt hij het wel zes jaar vol. Zolang duurt een ambtstermijn van de ja. burgemeester. Maar ik denk dat het... Uh, dan is de kaars al aan twee kanten opgebrand. Ja, hè? Dat, dat, ja dat, dit, dat liet is... hij gisteren ook bij Sven Kokkelman ook wel doorschemeren. Het, het kost nogal wat energie. Ja. Ja. Ja. ja, hartstikke goed hoor. Fantastisch voor de stad. Ik denk dat het heel goed is. Maar menselijk gezien hou je dit uh, beperkt vol. Wat, wat heeft hij veranderd bij de stopera? Nou dat, dat is die mentaliteit. Dat, ja. in, dat is geen helaas zo in, Overheidsorganisaties is vaak veel tijd. Want ze zijn de partij waar het om draait. En zij kunnen het tempo bepalen. En dat werkt juist ook de ergernis op bij mensen. Dat je overvallen wordt en dan komt er een week later... iemand vragen, ja dan is alle sporen al weg. Of je vraagt iets aan, ja sorry, vijf over vier. We zijn tot vier uur open op oneven dagen met noordwestenwind. Maar staat hij echt aan het bureau van een ambtenaar... en zegt niks ervan, jij gaat niet naar huis voordat je dat af hebt. de verhoudingen zijn wel zo dat mensen aan zijn bureau staan hoor. Hij gaat zelfs dat stadhuis niet in hoor. Dat is vrij duidelijk wie de basis staat. En daar is hij heel duidelijk in. komt niemand. Er die vergadering uit, die idee god, wat is nou eigenlijk besloten? Dat is vrij helder. Ja, vrij helder. Ja, je zegt het nog aardig. Um, ja, dat want, is wat, gesteld. nee gesteld. Hij stelde gisteren in oog in de oog van, nou nee, ik heb geloof misschien één keer iemand aan het huilen gemaakt, dat valt best mee. Toch <lacht> zie ik hem regelmatig in programma's. Is hij een beetje aangebrand? Ja, dat is het. heeft uh, een kort lontje. Hij zegt ja. als zoals ik zelf dat hij jarenlang mediator is geweest, dat hij heel veel geduld heeft. Er zijn momenten dat hij heel veel geduld kan opbrengen. Maar er zijn minstens zoveel momenten dat hij helemaal geen geduld heeft, dat er gewoon tempo gemaakt moet worden. En dat is ook goed. Zijn ze bang maar... voor hem? Bij de stoperaat, Oh stadhuis. ja, zeker. Zijn er ook. En het huilen wordt altijd een beetje groot, want uh, hoeveel zijn er? Dan moet je gaan durven. Maar goed, wat is de grens? Dat iemand met knik in de knieën staat of dat iemand staat te huilen? Dat is niet zo interessant. Maar je schetst hem echt een beetje als een dictator. Nee, maar. helemaal niet. Nee, het is iemand die de winter enorm goed onder heeft. En de een kan er beter tegen dan de ander. Dat is het. Hij heeft weinig tijd en hij vindt dat de gemeente Amsterdam ook weinig tijd heeft. Nou, daar is heel veel voor te zeggen. En waar gehakt wordt vallen Spanen, zou hij zelf zeggen, in een uh, onbewaakt ogenblik. Dan het laatste niet onbelangrijk in zijn succes, namelijk de manier waarop hij praat. Dat hoorde je ook tijdens de huldiging van Ajax. Het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax. Toen de meeste van jullie nog naar Sesamstraat keken, in je pyjamaatje. Ajax, mag ik jullie van harte feliciteer namens alle Amsterdammers. En jullie allemaal bedankt. Voor je fantastische fluitconcert. Bye bye. Uh, dit was natuurlijk fantastisch, ja. maar dit was wel voorgekookt, hè. Uh, ja, dit is bedacht. Dit ja. is bedacht. Want die burgemeesters weten namelijk allemaal, ongeacht wie het zijn, wie daar, uh, wie daar staan. Hij heeft over statistisch gezien, heeft hij er het allervaakst gestaan. Want hij is nog geen drie jaar burgemeester. Maar wel het de derde seizoen, uh, derde kampioenschap van ook zijn Ajax. Want een enorme Ajax-fan. Ook daar heeft Maakt hij zo'n zo mannetjes die. Uh... Nee, maar dus hij wist dat dat zou gaan gebeuren. Maar het is typisch voor hem dat je niet zoals heel veel bestuurders denkt: ik, ik laat het over me heen komen. Maar je hoort aan dat gejoel dat er niemand is die hem hoort of naar hem luistert. Maar hij laat dat niet zo over zich heen komen. Waarom die dat doen, dat is zijn opstelling. En dat maakt dat ook wel charmant. Hij vecht terug en hij vecht tegen windmolens. Want dat hele parkeerdek stond vol met bezopen Ajax-supporters die echt geen idee hadden wie die man was. En toen ze die ketting zagen dat ze fluiten met z'n allen. Maar toch doet hij dat. En dat is uiteindelijk toch, heel geestig ook. En dat en dat hele heldere superduidelijke taal gebruik, dat hoor je ook als hij op de markt loopt. Ja, maar dat is ook dat is niet gespeeld bij hem. In het begin hij, hij is best wel, best wel volks wat dat betreft. Ik heb hem eens dus een biertje zien met hem gedronken, en dan een stukje osworst zien eten. Ja. Maar dat is gewoon, zoals een Amsterdammer dat ook doet... dat gaat niet zoals Gelderpartij met een linnen servetje en een mesje om zijn appel te schillen. woordje gaat gewoon naar binnen. <laughs> en dat is wel, hij was net burgemeester van Amsterdam, herinnering. En toen ging uh, AT5, dat is de lokale zender in Amsterdam... met hem naar de Albert Kuip. Dat is natuurlijk een leuke traditie om mm -hmm. met een burgemeester daar naartoe te gaan... en te kijken te laten zien hoe onhandig die mensen zich bewegen... tussen normale mensen. En toen was er een vrouw die, die zei. Uh, die werd gevraagd... wie is dat, die man? Geen idee! Ja, dat is een nieuwe burgemeester. Oh, leuk! Je, die vrouw, die pakt meteen zo'n tanga-slipje uit de tent... van die verkocht ze. Die stopt ze in de hand loopt naar hem toe en geeft hem een hand. En hij krijgt die slip dus in zijn hand... en raakt daar geen tel van onder de indruk. Trekt dat slipje open en zegt... Hoe wist u dat het mijn maatje was? Nou, die vrouw die vindt dat fantastisch. Hij steekt gewoon die slipperzand en loopt verder. Ja, dat is gewoon zoals hij is. Daar breng je hem niet meer van zijn stuk. Ja, is, is dat echt of is dat ook een beetje. Nee, want die, dat wist hij echt niet. Dat is nee. hier, je kunt hem daar wel. Ja, zo is hij gewoon. Dat is niet gespeeld. Hij, hij, hij staat ook gewoon ergens buiten een sigaretje te roken. En dat mensen denken: je ziet mensen kijken. Denk, hè? Dat lijkt de burgemeester wel. Maar die mensen verwachten niet dat hij daar midden in de stad ergens... een sigaretje staat te roken op die plek. Nou, daar is er gewoon zin in. Is het allemaal fantastisch? Of zit er ook nog wel iets aan? Nee, er zit ook wel... Uh, nou... Je kunt wel, er zijn ook problemen in Amsterdam. als uh, bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid. of de overheidsfinanciën. Die moeten moet echt gesaneerd worden. En dat apparaat in Amsterdam is vrij groot en vrij log. Daar gaat, dat gaat heel moeizaam hoor. Als, ik, ik denk als hij daar zijn uh, bestuurlijke krachten achter zou zetten. dat dat wel uh, in de goede richting zou gaan. Maar dat heeft niet zijn natuurlijke interesse. Dus hij, is, hij kiest heel sterk wat hij. Wil doen. En dat houdt hij stug vol. En dat is ook heel goed om uiteindelijk succes te boeken. Dat zoals er altijd dingen zijn die dan later weer opgepakt moeten worden: integratievraagstukken, onderwijsachterstanden, et cetera. Als je heel erg, maar die is nu weg. Dus ja, dat er zijn die... nog wel wat punten. Nou ja, ja. Dat heeft ook met tijdsgevricht te maken. Hij wordt hierop afgerekend en dat, dat gaat vooralsnog uh, vrij goed. En als hij weggaat, komt iemand anders die gaat zeggen: ja, na, na deze man is het goed dat de stad weer even tot rust komt. En wat? af en toe kan ademen. En als hij weggaat over drie jaar, want nog zes jaar, nou, dat, dat, is mijn dat overleeft hij niet. Ja. Ja, ik, ik gun het hem van de harte. Maar ik, denk ik las een niet. mooie quote. Zijn zoontje van vijf die vroeg laatst aan zijn vrouw... Uh, mama, hoe komt het toch dat papa dezelfde naam heeft als de burgemeester? Ja, dat... Uh... Oftewel, er wordt denk ik vaker over de burgemeester gepraat thuis dan over hem. Ja, in ieder geval, met regelmaat komt hij op tv langs. Hè. Classic Fleetwood Mac, everywhere. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Gisternacht is er geschiedenis geschreven. Als eerste Nederlander ooit heeft Michiel Brummelhuis zich in Las Vegas geplaatst voor de Wimbledon-onder de pokertoernooien. De finale van de World Series of Poker. Michiel Brummelhuis, goedenavond. Goedenavond. Net een paar uurtjes terug in Nederland. Ja. Ja, je hebt ruim 6300 spelers verslagen. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Het is uh, nogal surrealistisch. Dit, uh. ja. Hoe gaat het met je? Hoe voel je? Nou, ik heb uh, een beetje een soort van jetlag in combinatie met een kater. Ik heb natuurlijk best wel een beetje wat biertjes gedaan met wat vrienden gisteren. Ja. En een uh, lange vlucht achter de rug. Maar gelukkig stonden al mijn vrienden die uh, mij opkwamen halen van ons uh, vervoer. En dus die zitten nu lekker in de tuin. Ja. Dus, Want uh, vertel ook... even, ik denk dat niet veel mensen het weten. Ik zei net het Wimbledon onder de pokertoernooien. Hoe, hoe bijzonder is het voor een pokeraar om daar te spelen en dan ook nou ja, ja. nog zo ver te komen als jij? Nou, ik denk dat voor elke speler is dit het toernooi uh, uh, van het jaar. En uh, ja, dit is gewoon een droom. Iedereen wil dit bereiken. En het is gewoon echt, uh, het wordt ook gewoon het wereldkampioenschap genoemd. Je wordt, als je dit toernooi wint, word je ook gewoon, uh, ja, dan ben je eigenlijk voor een jaar gewoon wereldkampioen. Mm -hmm. Dus uh, in die zin is het wel redelijk een. Uh, ja, echt heel bijzonder en wel een redelijke droom waar ik nu even in zit, ja. En ik begrijp dat jij, dat jij helemaal niet zenuwachtig was, dat je er een, ah, een beetje lachend doorheen hebt gepokerd. Uh, nou, wacht, ja, dat, zo voelde het wel inderdaad. Ja, op een gegeven moment, uh, er zijn 6.000 man mee en bij de laatste 600 kom je in het geld. En vanaf dan, hoe verder je komt, krijg je ook ietsje meer geld. Maar dat maakt dan niet meer zoveel uit. Want, ja, ik weet niet, ik, ik blijf gewoon ontspannen en ik zag... Uh, dat is. Uh, ik weet niet hoe dat komt eigenlijk. Nee, ja, je bent ontspannen, jongen. gewoon. Denk ik. Ja, misschien wel. Ja. Hey, en negen, wat is het? 9 november. Dan speel je de finale. Dan kan je meer dan 8,3 miljoen euro verdien, dollar verdienen. Ja, um, ja, wat een belachelijk bedrag, hè? Dit is een, een onvoorstelbaar bedrag. Dan ben je echt, echt serieus in één klap de best verdienende sporter van Nederland. Uh, ja, ik las het ook al ergens. Dat ik zelfs ook weer Van Persie geloof voorbij zien, nou ja, dat is wel echt hilarisch <laughs> zijn. Aan... Ja, is het een sport wat jij beoefent? Um, ja, sommige mensen vinden het sport, maar ja, ik vind het meer een, een spel waar ik heel goed in ben. Ja. Um, ik vind het ook eigenlijk meer lijken op, ja, het, is het, het is meer een soort, ja, ik speel het online voornamelijk. En daar lijkt het toch eigenlijk als een soort beurshandel, dan, een dan, nou, sport vind ik het eerlijk gezegd niet. Nee, dat niet. Nou, goed, dan ben je sowieso een van de. Nou, misschien niet iedereen van de rijksten, maar je, dan ben je dan iemand die goed boert in Nederland als je dat, uh, dat wint. 9 november, dan uh, is het de uh, moment of truth. Uh, nog een hele fijne tijd. Vanavond ook nog. Gefeliciteerd. Ja, zeker. Let slapen zo, geen lietje En dan uh, ja. is het mooi geweest. Dankjewel, Michiel Brummelhuis. Dank weer een Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Te beginnen met Schoenenman Floris van Bommel die zit met iets in zijn maag. Hey Willemijn, ik had vanmorgen iets mafs. Ik probeer altijd een vitaminepil te nemen, maar ik heb vanmorgen altijd haat natuurlijk. Dus ik stopte er thuis snel nog even in mijn broekzak, schrijdde hem er net uit hier... en gooi hem zonder te kijken in mijn mond en ik spoel hem weg. Niks aan het handje, maar ik kom met die vitaminepil er tegen mijn broekzak. Ra, ra, ra, wat zit er nou in mijn maag? <coughs> <coughs> ja. En mijn eigenste moedertje, die vakantie viert op het rustige platteland. Ha, lieve kind. Hier op het boerenland hoor je louter boomgeruis en gekrinkeleer En af en toe een loei en een blaad. Behalve als de buurman de woekerende braamstruik op de erfafscheiding gaat strimmen... papa de graswoestenij rond ons huis gaat maaien... en de timmerman met een zwaar kaliber boer ons schuurtje bewerkt. En dat allemaal tegelijk. Oorverdovend. Alleen oordopjes houden mij overeind. Hoop je gauw weer op de tosti te zien. <lacht> ja, man. En mijn vader snurkt. Dus nog. daar heeft ze die oordopjes ook voor nodig. Oh, maar echt, uh, om... Fijne vakantie heb je dan. Ja, nou mam, succes. Goed, morgen hebben wij twee militairen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan in de studio. Die zijn vandaag teruggekomen uit Kunduz, dat morgen dus. Dankjewel Elger. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. E e e Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan komt hier twee dingen Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week de successen van 2013. Zometeen Maartje Pauwme, de beste hockeyster ter wereld. Olympisch kampioen! Over winnen en verliezen. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio -hullop. Radio 1, het nieuws van alle kanten.